Evi van Eck met het NOS-journaal. In Utrecht worden ongeveer 100 mensen uit de buurt van de brand opgevangen in een hotel. Ze mogen voorlopig niet naar huis. Vanmiddag waren er twee explosies in een huis in de binnenstad waarna er brand uitbrak. De ravage is groot, meerdere panden zijn ingestort. Vier mensen raakten daarbij gewond. De brandweer bekijkt nog hoe ze de ingestorte en beschadigde gebouwen veilig kunnen betreden om vast te stellen of er nog mensen onder het puin liggen. Heel voorzichtig uh, uh, de panden proberen te betreden... en te kijken of uh, onder uh, dus de blokstudio's die daar liggen... of daar mensen aanwezig zijn. En dat is een, uh, ja, uh, helaas een, een, een, een, een langzaam proces... om daar de veiligheid van de hulpverleners natuurlijk ook bij te waarborgen. Er wordt niet uitgegaan van opzet. Een gaslek is één van de scenario's waarnaar wordt gekeken... als oorzaak van de brand in Utrecht. De Israëlische premier Netanyahu noemt de aankondiging van fase 2 van het Gaza-plan vooral symbolisch. Gisteren zei de Amerikaanse gezant Witkoff dat het nu tijd is voor ontwapening, de vorming van een technocratisch bestuur en de wederopbouw. Volgens Netanyahu moet Hamas eerst maar eens de laatste gedode gijzelaar teruggeven. Tegen de man uit Ridderkerk is 12 jaar cel geëist vanwege een explosie en een fatale brand. Ruim een jaar geleden vielen er twee doden bij een brand in een woning in Vroomshoop in Overijssel. De brand ontstond bij de verkoop van een hond van Markplaats, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Eenmaal bij de deur wilde hij dus deze hond afrekenen, maar toen deed de man uit Vroomshoop niet open. Omdat hij dus in een keer zo woedend werd, heeft hij een gasfles gepakt die naast de deur stond... en heeft hij hiermee de deur ingeramd. In deze gasfles zat volgens justitie nog gas, waardoor het huis is ontploft. Volgens justitie is de gasfles dus als wapen gebruikt...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 Uh, wat ze in IJsselstein doen met Melanie en Friends. De Melanie, uh, met Melanie Ryan. Draagt mm -hmm. dat er ook wel een beetje bij? Want die, ja, die sleurt er enorm aan als het. Ja, die is heel goed bezig ja. aan. Ja, dat trekt ook gewoon weer jong publiek aan. Ander soort mensen. Vroeger toen ik.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 En toen uh, stonden er meteen drie mannen om hem heen van... Oh, wat kom je doen? En, uh, wat is het allemaal? En toen stond de gitarist achter zijn auto met een pistool. <laughs> zo. Die stond al klaar om die gas uh, zeg maar, neer te knallen. Ja? Dus ja, dat is denk ik niet nog heel erg veranderd. Dus misschien iets minder dan vroeger, maar dat gebeurt nog steeds. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> nou, wij, wij trekken onze pistolen in ieder geval niet. Die hebben nee, nee. het niet eens. Dus. Nee. <laughs> dus, wat dat ook denk ik. De, ja, de, dat ja. haak mij ook. Want de, uh, Wild West antwoord. Zandvoort. Uh, er is al genoeg Wildwest die in mensen. Maar goed... We gaan eerst nog even een, een stukje muziek laten horen. Dat is ook van iemand die hier geweest is. En daar hebben we ook de opname gelukkig nog van weten te behouden. En dat is Potential van Hielien. My dear, time to rise. Today is new. Done collecting dust.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 But you Potential, wat ze hier ooit heeft gespeeld bij ons. En dat is ook alweer ergens van het najaar 2025 geweest. We zijn zover, want we gaan natuurlijk ook nog wat beleven. En ja, Barney heeft net zich helemaal ja, toegelegd en verteld dat hij heel erg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 feel too these big city nights is what i wanna do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 away, keeping the goal inside. We got a roll in the Denver, Austin and Nashville too. And these big city nights is just what I wanna do. Dit is het uh, beschaafde applaus uh, wat uh, dan van onze kant af ja, komt. Dan, dan ik normaal krijg, hoor. Dus. Oh, is dat ja. zo? Oh, ja. <laughs> en nee, goed. Uh, het, het tweede nummer wat uh, we laten horen of wat je gaat spelen, dat heet Midnight Stars. Klopt inderdaad. Rain keeps falling, a cold Thursday night. Love and tenderness, nowhere inside. I've been up, and I've been down. It's like there. long as so dearly baby please take me in your hall let's take a look at the midnight star it out so dearly baby please take me in your arms. let's take a look at the midnight star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 Um, de winkelstraat loopt een beetje leeg, dus dat is wel jammer. Ja, dat heb ik ook uh, gehoord. Ik kwam, vorige zomer kwam ik daar en ja. uh, toen zag ik bijvoorbeeld dat die spar in een keer uh, verdwenen was. Ja, dat, die is weer weg. En die is weer weg. We, we nu een hele, hebben nu nog een hele leuke winkel met uh, allemaal Amerikaanse kleding en zo, de American hm. Barn, uh, als ik dat mag zeggen. Ja, dat uh, uh, heb ik nu al gezegd. Ja. Maar uh, nee, en die wil ook een. Um,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 En dan dat zeker, ja. loopt het een beetje leeg, zeg maar. Ja. Ik ben wel vroeger, als ik met mijn ouders naar Hoorn ging. dan de, was de winkelstaat echt gewoon afgeladen vol met mensen op zaterdag. Maar dat is tegenwoordig eh, niet meer. Uh, want ook een van de laatste uh, platenzaken... Uptown Records, is daar ook uh, verdwenen, heb ik ja, me ook laten vertellen. Ja, ja. ja, ik heb nog op het afscheidsfeest uh, gespeeld. Nou, dat, is wel, uh, dat is ook, zo, echt ook zonde. Ja. Ja. Tragisch, eigenlijk ja, allemaal. Goed, we gaan uh, niet de, de stad Hoorn bespreken. Want het ziet uh, er uh, heel depressief uh, uit. <laughs>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 lovely even lekker een slokje thee in dit geval. Um, want als Barney ze zelf niet speelt, waar luistert Barney dan zelf naar? Naar nou, Barney? Nee. Ah. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, ik heb vorig jaar natuurlijk muziek uitgebracht. en ja. mijn meest beluisterde artiest op Spotify was ik zelf. <laughs> ja, nee, maar, uh. ja.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 Twee, drie platen nog wel. En toen uh, kwam Joe Walsh bij de band. En toen is het wel meer richting rock gegaan. Ja. Ja. Het, het dus dan, jij... tegenaan. Ja, dan heb je het over het uh, vroegere werk van de Eagles, als ik het zo hoor. Ja, ik vind alles van de Eagles goed. Wel mijn, mijn nummer één band is dat. Dus uh, ik luister ja. ook best wel veel die oude rockmuziek. vind ik ook tof. Ja. Dus uh, Tom Paddy en de Heartbreakers. Dat soort, uh, dat soort dan, dan de naam Brad Paisley. ja.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 We gaan er nog uh, een van je horen en dat is Don't Leave Me, I'll Cry. Yes. She said, listen to me baby, please don't go crazy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 True or a